Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer wettelijke mogelijkheden krijgen... om grote groepen mensen tegen te houden. Dat stelt burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. In februari werden honderden Feyenoord-supporters aangehouden... bij een protestmars tegen het clubbestuur. Volgens de Nationale Ombudsman was die massale aanhouding... een ongeoorloofde inbreuk op de grondrechten van de Feyenoord-fans. Volgens Abu Taleb is dat niet zo. en werden juist ernstige rellen voorkomen. De aardbeving in midden-Italië eist waarschijnlijk meer levens... dan de zware beving in de Italiaanse stad L'Aquila. Dat zeggen reddingswerkers in het rampgebied. In 2009 vielen in L'Aquila 295 doden. De officiële dodental na de beving van gisteren staat nu op 247... maar er worden nog altijd mensen vermist. In het rampgebied zijn 4000 reddingswerkers actief. In de burgeroorlog in Jemen zijn volgens de VN sinds maart vorig jaar bijna 3800 burgers gedood en ruim 6700 gewond geraakt. Strijdende partijen plegen ernstige strafbare feiten tegen de bevolking, zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. In Jemen vechten houthi rebellen tegen de regering.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 80% van de toegangskaarten voor de Paralympische Spelen is nog niet verkocht. De Spelen in Rio beginnen op 7 september. Tot nu toe is er vooral vraag naar tickets voor atletiek, zwemmen, blinde voetbal, rolstoelbasketbal en zitvolleybal. Er zijn nog 2 miljoen kaarten beschikbaar. De organisatie van de Paralympics komt in financiële problemen als de verkoop niet aantrekt. Het weer, veel zon, 30 tot 35 graden en aan de kust wat wind van zee. Morgen zon en wat sluierbewolking. In de kustprovincie 26 graden, verder landinwaarts boven de 30. Dit was het NOV. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad rijdt het langzaam op de A10, de A10 Noord richting de A10 West. Dus via de Koentunnel tussen Kadoelen en de afrit Hemhavens 3 kilometer.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 En hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard live van 2004. En uh, dat gedeelte bestaat uit het programma Matchbox. jaar uh, jaargang aflevering 32. En we zijn te beluisteren via de kabel in Zandvoort op 104.5. In de Eter op 106.9. En als je via internet wil kijken en luisteren... tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer... Ik dacht, ik ga vandaag eens even op de fiets... ...want het zal wel vreselijk druk zijn met auto's onderweg. Nou, nog niet een file van 6 meter, hè? Helemaal niks. Alleen parkeren hier in de buurt... ...dat is een beetje een probleem. We beginnen met de Starzone 45. Heel plezier. Fox waren dit met Mockingbird uit 1963. En we begonnen met de Starzone 45... met de Star Wars en Other Hits uit 1981. We gaan nu werken aan onze Afrikaanse invloeden... en dat doen we met de groep Burundi Black. En het nummer heet ook Burundi Black. Ja. I'm oh, oh, oh, oh, oh. yeah. yeah. Burundi Black door uh, Burundi Black, laten we het zo maar zeggen. Uh, uit Afrika natuurlijk, uit de jaren 70 Geweldig. En uh, dan zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 25 augustus 1966. Een gedenkwaardige dag, 25 augustus sowieso. Uh, we hebben drie nieuwe binnenkomers. en van twee van de drie kunnen we gewoon zeggen. Ze zijn de top 40 binnengekomen. En dat was het wel. Uh, op, bijvoorbeeld uh, op 39 kom bij de Edwin Starr met Headline News. Edwin Starr met Headline News. Eén plaatje hoger, dat, dan werd, dat werd dan wel een grote hit. Uh, dat is namelijk Stevie Wonder met 'Blowing in the Wind. en schreef het en Stevie Wonder zong het. Blowin' in the Wind, nieuw op 38. En de hoogste nieuwe, dat is de klapper van de week. En ik kan me voorstellen dat je zegt van, hé, daar heb ik nou een luid van gehoord van die man. Zoot Money en Zoot Money's Big Roll Band. Nieuw op 32. De hoogste nieuwe binnenkomer en dat is dus per solo de klapper van de week. Big Time Operator. Hij mocht toch geen grote hits hebben gehad, maar het was wel een zeer gewaardeerd muzikant. Zoot Money en The Big Time Operator, nieuw op 32. Er zijn mensen geweest die hebben gedroomd over een liedje. En toen werden ze wakker en toen dachten ze... heb ik dat nou gedroomd of bestaat het al? Of Yesterday bijvoorbeeld van Paul McCartney, hij had erover gedroomd. En Keith Richards, die droomde de riff van Satisfaction. Willem, onze, van, van de tip van Willem, die had ook gedroomd over een liedje... Maar dat bestond dan al wel. De Q65 is de tip van Willem from above My love, she's still smiling to me those her other wants to cry. She found out that I don't love her and all the things I said well. Yeah. Okay. Van Willem was dit Q65 en From Above. Um, we gaan naar 1956 en naar de band van Humphrey Littleton. En dat is op zich niet zo bijzonder. Wat wel bijzonder is, de technicus in 1956. Dat was namelijk Joe Meek. Die kreeg in de jaren 60 heel veel succes met zijn uh, producers, producerskwaliteiten, bijvoorbeeld van uh, de Tornado's, Telstar, uh, Have I the Right van de et etc. En uit 1956 komt dit nummer, The Bad Penny Blues. En als je goed luistert, dan denk je... hé, hey, dat lijkt wel op Lady Madonna. Klopt. The Bad Penny Blues uit 1956. En voor de volledigheid. De piano werd gespeeld door Johnny Parker. Weten we dat ook weer? We gaan naar 1978 naar de LP Double Fun van Robert Palmer. Hier is Every Kind of People. The fight to make ends meet Er gewoon bij. Hè? Every kind of people van Robert Palmer van, de al van het album Double Fun. We gaan naar een ander album uit 1976. En dat album heet A Day at the Races. En dan heb je toch gauw over Queen natuurlijk. Ja. En daar staat toch wel een wereldnummer op, hoor. Tie your mother down. Fake. Vraag, vraag niet hoe het kwam. Maar wij zaten daar I can't even Turner tussen. Dus we gaan gewoon even opnieuw beginnen met Tie Your Mother Down, Queen. Dit was Queen met Tie Your Mother Down. Ah, we houden het even netjes. We gaan uh, naar 52 jaar geleden. Vandaag, 52 jaar geleden. Wat stond er nummer 1 in Amerika? Dit. The Supremes and Where Did Our Love Go? Baby. 50 jaar geleden, nummer 1 in Amerika, de Supremes en Where Did Our Love Go? We hoorden ze net al een beetje als krakers, zeg maar, in het liedje Tie Your Mother Down from Queen. Uh, dat waren Argentina Turner. We hebben een top 100 hit uit 1966, Argentina met The Nutbush City Limits. Wat ik er net bij zei, dat was uh, gewoon totale onzin. Want uh, Bush City Limits, dat kwam niet uit 1966. Wel, nee joh, dat kwam uit 1973 van het album Nightbush City Limits. Die top 100 hit uit 1966, die komt er nu aan. Weinen niet wenn der Regen fällt, Dam. dam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 Bei dir sein, dam dam, dam dam. Denk daran, du bist niet allein, dam dam. 1966, Dravi Deutscher en Marmorstein- en Eisenbricht. Gaan we even iets draaien van uh, Linda Ronstadt. En wat zullen we gaan doen? We hebben keus genoeg. We doen Carmelita. down was dit van uh, Linda Ronstadt. We gaan even als laatste vocale van dit eerste uur luisteren naar Eric Clapton en My Father's Eyes. MUZIEK mm -hmm.